Tien uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Islamisten hebben woensdag ten zuiden van Cairo drie nonnen door de straat met zich meegevoerd. De vrouwen werden beschimpt en geslagen. Ze waren gevangen genomen in een katholieke school die de islamisten in brand hadden gestoken en geplunderd. De nonnen werden uiteindelijk gered door een islamitische ex-collega. De Franciscanerschool werd aangevallen toen ordentroepen in Cairo bezig waren met de ontruiming van twee kampen van moslimdemonstranten. De afgelopen tijd zijn ook andere christelijke scholen en kerken in Egypte aangevallen. De moslimbroederschap ontkent dat ze iets met het geweld tegen de christenen te maken heeft.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 ANWB Verkeersinformatie. De A58 van bergen op zoom naar Breda is dicht bij Ettenleur. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer vanuit bergen op zoom naar Breda kan omrijden vanaf knopend de stok over de A17 en dan de A16. Goedemorgen, welkom bij Lekker weg in eigen land. Van 22 tot en met 25 augustus is het Fortum Festival. Bussem, Maarseveen, Uithoren, Houten, Culemborg, Asperen, Werkendam, Willemstad. Films als La Vita e Bella en Intouchable in de buitenlucht. Zinderen theaterstuk Drift met Nana Tiemann en Romein Koonen. Ingrijpend theaterstuk Minetti met Hans Hoes en een fort als decor. www.hollandsewaterlinie.nl In Vredesnaam, een spannende tentoonstelling over de vrede van Utrecht 1713, die een einde maakte aan 21 bloedige oorlog. Een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Nog tot en met 22 september te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Dit was lekker weg in Eigen Land. Vanavond in Zomergasten. Theaterregisseur Johan Simons. Internationaal vermaard om zijn sensationele en omstreden voorstellingen. Over acteurs die zich gedragen als beesten. Over scheldende boeren en opgebonden Oostenrijkers. Zomergasten vanavond. Tien voor half negen. Live bij de VPRO op Nederland 2 Dit is Radio 1 VPRO Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Goedemorgen, het is de een na laatste zondag van de zomerprogramma's van OVT... De ene laatste aflevering dus ook van onze serie... Profeten, zieners en genezers van eigen bodem. Van Litwina tot Jomanda. Vandaag daarin de anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld. Jos Palme en Michael Citroen praten zo over hem... met Erik Duivenvoorde en Roel van Duin. Dan in de tweede uur in onze serie... Geschiedenis van onmisbare sportartefacten de opmerkelijke herkomst en ontwikkeling van het sportbroekje. En we sluiten het programma vandaag af met het zevende deel uit de serie Russische Aarde Hollandse Dromen van scheidend collega Hans Olink. Vandaag een documentaire over de half-Nederlandse meesterspion George Blake. Wilt u ons mailen doet u dat vooral op ovt.vpro.nl. Maar eerst gaan we terug naar een moment op televisie van afgelopen week. Het komt uit een aflevering van Zomergasten. Waarin hoogleraar conflict en veiligheid Beatrice de Graaf in een toelichting op een door haar gekozen fragment over kloosterlingen in Algerije, tussen neus en lippen door een historische vergelijking maakt tussen de situatie in Egypte nu en die in Algerije in 1992, toen de islamitische partij Het VIS de verkiezingen had gewonnen. Gia, -e dat is de voorloper van nu Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. En die beginnen een gevecht omdat na verkiezingen in Algerije de militairen opnieuw de macht grijpen, eigenlijk net als in Egypte, nu. Door verkiezingen, eerlijke verkiezingen winnen, redelijk eerlijke verkiezingen... winnen, de, de islamitische partijen winnen het pleit, die beginnen al met de sharia in te voeren. Dan grijpt het leger weer de macht, maar dan breekt de burgeroorlog uit. Ja, het was maar heel kort, maar het kwam erop neer dat Beatrice de Graaf... de gewelddadige reactie van het Egyptische leger... nu op democratisch verkozen islamitische partijen in Egypte... Vergelijkt met de reactie van het Algerijnse leger toen zich een vergelijkbare situatie voordeed in Algerije 21 jaar geleden. In hoeverre gaat die historische vergelijking op en wat kunnen we ervan opsteken? Goedemorgen, Bertus Hendricks van het Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Je deed in de uh, jaren 90 intensief verslag van de ontwikkeling in Algerije. De vergelijking van Beatrice de Graaf. Trof die? Ja, ik, ik vond, in essentie ben ik het daarmee eens. Kijk, De Fransen zeggen comparaison ne paraison. vergelijk is nog niet gelijk hebben. En er zijn natuurlijk uh, verschillen. Uh, maar uh, in, in grote lijnen klopt het. In beide gevallen hebben we hier te maken uh, met een militair bewind. Uh, dat is in, in Egypte het geval en dat was in uh, Algerije het geval. Die onder druk kwam uh, tot democratiseren in Algerije op grond van volksobstant in 1988. En uh, waarbij uh, de, de, de, de moslimstroming, die uh, altijd illegaal was verklaard... en uh, voor een deel uh, ook kleine gewapende groepen hadden... Uh, besloot om deel te nemen aan de, de verkiezingen. En daar, uh, in, in een jaar daarvoor, uh, groots had gewonnen bij lokale verkiezingen na een aardbeving, waar de overheid uh, faalde. Uh, in 19, eind 1991 in, in, in, daar hadden ze ook uh, de, de eerste ronde van de verkiezingen gewonnen. De tweede ronde die zouden ze zeker winnen. Formeel uh, was die nog niet afgesloten, maar voordat dat kon gebeuren... greep het al leger in en werd de vies, het uh, islamitische helftfront... naar de Franse afkorting werd buiten de wet gesteld. Dat wil en, zeggen dat, dat het leger dus optreedt... Uh, als een, aan de ene kant de hoeder van de democratie, maar op het moment dat daar dan een islamitische partij bovenkomt, uh, toch zeg maar de deksel weer op de pot doet. Ja, en een andere overeenkomst met uh, Egypte is dat uh, ook daar uh, het regime uh, probeert op grote schaal, laten we zeggen, het seculiere, liberale kamp uh, te mobiliseren. En dat is ook in die tijd ook uh, redelijk gelukt. Dus uh, dat gaf ook in eerste instantie, uh, met name in het Westen het idee... Uh, dat het misschien ook niet helemaal, dat het helemaal niet slecht was. In, in het Algerijnse geval heeft het Westen eigenlijk uh, zonder dralen... Uh, het Algerijnse regime ondersteund. Met name onder invloed van Frankrijk. Dat is misschien wel hier. Het Westen nu is heel kritisch. Uh, ten aanzien van wat er nu in Egypte gebeurt. En nog een heel klein puntje. Uh, Beatrice zei dat ze begonnen waren de sharia in te voeren in Algerije. Dat is niet, dat is niet juist. Nee. Um, ze hadden misschien plannen om de sharia-achtig element in te brengen... maar dat is niet gebeurd. En dat is ook door de moslimbroeders in Egypte niet gebeurd of nog niet gebeurd. Andag lang je verwacht hoe ze zich ontwikkeld hadden. Ja, de, uh... Nog even, want er zijn aanmerkelijke verschillen... nog even zoeken nog naar wat meer vergelijkbare uh, omstandigheden. De Islamitisch broederschap in Egypte had altijd een half ondergedoken bestaan geleid. Hè? Altijd verboden, soms bruut vervolgd door Nasser bijvoorbeeld. Had, had de vis een dergelijk verleden in Algerije? Er waren in uh, Algerije uh, is altijd een islamitische stroming geweest, maar uh, nooit zo sterk als in, uh, in Egypte. Uh, en dat heeft misschien ook te maken met het feit dat de, de, de FLN, het Nationale Bevrijdingsfront, en, en dat de, de, in de gewapende strijd de onafhankelijkheid heeft bevolgd op Frankrijk, zelf ook al er heel veel uh, islamitisch was en die hele islamitische stroming voor een groot deel heeft uh, geïncorporeerd. Maar uh, naarmate zij langer aan de macht waren en uh, meer corrupt en inefficiënt, kwam er dus ook een, uh, een duidelijker islamitische tegengeruid. En dat was voor een deel de radicale elementen... die in Afghanistan in de jaren negentig... na de Russische inval daar gevocht hadden... die kwamen terug en die gaven daar ook een gewapend element aan. En aan de vooravond van die verkiezingen... toen heeft de FIS, dat is een heel breed front... die hebben zich allemaal verenigd... en dat men het via de stembus zou proberen... om de veranderingen te bewerkstelligen. De... Um, ingreep van het leger in Algerije, die dus uh, uh, eerder is gebeurd dan in Egypte... Egypte is Mossi natuurlijk een jaar lang uh, aan het bewind geweest. In Algerije heeft het leger eigenlijk meteen ingegrepen... op het moment dat ze zagen dat het vis zou winnen. Dat is dus een groot verschil, maar dat leidde uiteindelijk wel tot een burgeroorlog... die tot, volgens mij tot 1999 geduurd heeft, is het niet? Ja, één klein puntje nog. Ook in Algerije is het Fies op lokaal niveau een jaar aan de macht geweest. Oh ja, natuurlijk. En dat is wel interessant. Want vervolgens heeft de Vies in de nationale verkiezingen... in die eerste ronde... niet minder dan een miljoen stemmen verloren. En dat zien we ook in Egypte. Er zijn een heleboel verkiezingen geweest. Die zijn allemaal gewonnen door het islamitische kamp... de coalitie van de moslimbroeders en andere islamitische groepen. Maar... Bij de presidentsverkiezingen, daar was. Uh, is Morsi met de hakken over de sloot. Uh, is die. Uh, is die uh... oh, er gaat even een telefoon. Ja. Ja. Uit een andere kaart. In... Bertha Cedrics is nu ja. bezig om een telefoon uit te zetten. Maar volgens mij. Uh, uh, dat moet nooit lang kunnen duren. Nee, wijze. dat is. Dat als, is gebeurd, ah, als is het, het goed is. <laughs> uh, ja, ik, ik had hem hier uitgezet, maar dan blijkt er uit de andere kamer... ook nog wat geluid te koken. Sorry. Nee, dat um, geeft niet. Um, uh, wat ik wilde zeggen is, uh, ook bij, bij Moersen zien we dus... Uh, dat uh, bij de presidentsverkiezingen de enorme overwinning van de islamisten met 70 procent... uiteindelijk is gereduceerd al in korte tijd... Tot, met de hak over zo'n 50-plus-score. Bij, bij Mussen wordt gezegd dat het na een jaar aan het bewind geweest te zijn... dat die aanvankelijke steun eigenlijk zo goed als oploste. En dat is wat bij het vis ook aan de hand was. Dus nadat ze een jaar op lokaal niveau hadden bestuurd... Is dat ja, wat u nou zegt, maar? Kijk, Toen had het advies 1 miljoen stemmen minder. Maar toch waren ze nog in die, in die parlementsverkiezingen... van eind 1991, de eerste ronde... waren ze nog steeds op weg om de absolute meerderheid te krijgen. Maar waarom zeg ik dit? Omdat het heel belangrijk is om uh, te zien... Dat, dat in Egypte dat proces ook observeerbaar was. Dat zodra ze aan de macht zijn... en ze, dat is hun leuze van islam is de oplossing... dat blijkt al heel snel, en dat weten we van tevoren... dat blijkt niet te werken. Want je kunt in de islam en in de Koran niet de oplossing... voor werkgelegenheid, de woningbouw, uh, uh, de hele economie vinden. En, eh, dan, is die strijd, eh, dan gaat die steun terug. En ik ben ervan overtuigd dat als men het, eh, het democratische proces... zoals dat in de grondwet, die door, eh, per referendum is goedgekeurd, eh, zoals neergelegd... dan zou in de parlementsverkiezingen en ook in de presidentsverkiezingen... de moslimbroers in Egypte, die zou gigantisch hebben verloren. Daar ben ik vast van overtuigd. Maar het leger heeft dat niet willen afwachten. Net als in Algerije wilden we absoluut geen enkel risico nemen. En heeft men dus ingegrepen met de manier waarop men dat gedaan heeft met bloedige afloop... Afsluitend. Algerije raakt in een bloedige burgeroorlog verzeild. Um, in Egypte is men daar minder bang voor. Om allerlei redenen die, waar we nu meer geen tijd meer uh, voor hebben, helaas. Maar hoe is het nu met het vis? Ja, Het vis is, bestaat eigenlijk niet meer. En, uh, het is, uh, de, de, de oude situatie is uh, aan de gang. Er is een officiële islamitisch toegestaande partij... die altijd met de regering heeft meegewerkt. Nu af en toe een beetje oppositieluiden laat horen. Maar die, die burgeroorlog in Egypte die heeft zo'n enorme traumatische werking gehad. In Algerije. Dat, de, in al, in ja, Algerije. En dat. en dat zal in, in Egypte niet gebeuren. Topografisch en een, een heleboel andere redenen. Zoals is, is gezegd, iets anders. Zoals gezegd daar, daar hebben we helaas mee voor ja. Het is Hendricks, heel vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Het is tijd voor de zevende aflevering van Profeten, Zinders en Genezers van eigen bodem, vandaag over Robert Jasper Grootveld. In den beginnen was Robert Jasper Grootveld... al dus tijdgenoot, journalist en cineast Jan Vrijman. Hij is een geboren leider. Kijk maar in de blauwe kijkers. Dan zie je de blik waarover zoveel geschreven is... in verband met charismatische leiders. Zo omschreef Vrij Nederland-columniste Renate Rubenstein het raadsel Grootveld. En ook anderen verbaasden zich over deze vriendelijke amokmaker... die in zijn eentje de hoofdstad uit de winterslaap van de jaren 50 wekte. Propagandist, imagemaker... Sjamaan van de grachtengordel, antiroker, antirookmaniac, antirookprofeet, antirookmagier. Hij was dit alles en nog veel meer. Het medium dat de geest van de jaren zestig openbaarde. Ja, een profeet dus, maar een profeet zonder God en zonder geopenbaarde boeken. Hoewel hij kondigde op alternatief apocalyptische wijze de komst van een soort Messias aan. Klaas komt, heette het. Over deze evangelist van wel een heel eigen evangelie. gaan we praten met Erik Duivenvoorde, auteur van Magier van een Nieuwe Tijd... Het leven van Robert Jasper Grootveld. En ook bij ons tijdgenoot en misschien wel de tovenaarsleerling... van de magier, Roel van Duin. Schrijver van nog niet zo lang geleden verschenen autobiografie... diepvriesfiguur, waarin ook Robert Jasper Grootveld... een vrij prominente rol speelt. Heren, welkom beiden. de uh, Erik Duivenvoorde. Laten we voor we... Uh, dieper op dat leven ingaan. Even proberen de man neer te zetten met een typering. Wat, wat magie, shamaan, handige spraakwaterval... Omschrijf hem eens kort, helder, bondig. Ja, ja het is, dat is heel lastig. Ik, ik denk dat het, het is een hele inspirerende figuur... omdat hij heel veel dingen deed uh, zoals we dat niet gewend zijn. En dat is, nou, dat is het wonderbaarlijke en wat heel veel mensen zo verrasten steeds. Van hij, hij was in staat om, om, om naar de werkelijkheid te kijken... op een manier die eigenlijk niemand gewend was. En dat op een bepaalde manier ook te verwoorden dat je denkt van, god, er zit wat in zonder dat je er nou precies de vinger op kon leggen. Oké, okay, Roel, Roel van Duin. Als jij ja. in, in een paar korte, nou afkort, in ieder geval in een paar zinnen... hem zou willen typeren, Robert Jasper Grootveld. Ja, hij was een, een geweldig creatieve figuur. Ik heb hem leren kennen toen hij happening hield. Uh, ik, uh, ik kan me herinneren dat ik op een, uh, op een nacht dat hij daar een happening bij het lieverte hield... Uh, ...de eerste pamfletten uitdeelden over Provo. En een paar dagen later uh, vond ik een bericht van hem aan mijn voordeur. Uh, en toen hebben wij een, een wandeling gemaakt. Het was in 1965 en toen hebben wij gesproken over Provo... ...en over wat de bedoelingen daarvan zijn... ...over de waarschuwing tegen de verslapende consument van morgen... En um, ja, toen hadden wij ook ons eerste meningsverschil over de politie. Hij uh, dacht dat de politie toch eigenlijk wel een vriend was. En ik uh, dacht dat het toch eigenlijk ook wel een vijand kon zijn zoals hij zich toen opstelde tegenover uh, ludieke gebeurtenissen zoals happenings. Ja, de, de, de inschatting van de politie, die voor jullie was dat... de arm van het staatsapparaat van de onderdrukking... en hij keek daar wat losser ja, en vrijblijvender ja. tegenaan zo ja, ja, te horen. Ja. En had hij misschien nog wel gelijk ook, of niet? Uh, ja, zijn opa was ook bij de politie geweest. <lacht> daar had hij uh, nee, ja. van ouds een soort uh, familiaire band ermee. Hij was heel erg tegen geweld, Jasper. En Hij was ze... erg tegen geweld, en, zeker. dat en was is, en, Een en, grote rol heeft gespeeld dat, dat, dat de jaren zestig in Nederland bekend staan als ludiek... in tegenstelling tot al andere landen in Europa bijna. Dat dat voor een groot deel misschien wel te maken heeft gehad... met de instelling van Jasper Grootveld, die elke keer gezegd heeft van geen geweld. En bekijkt de politie liever als een vriend dan als een vijand. Ja, dat, uh, dat is inderdaad uh, heel realistisch van hem geweest. En... Uh, uh, ja, ja. Uh, het verschil met Provo was dat wij die, die, die polariteit met de politie uh, uitbuiten... om uh, een bepaald soort van uh, spanning op te bouwen. Uh, en dat wij daarmee duidelijk maakten dat in het gezagsapparaat van die tijd... ook een soort van uh, fascistoïde stemmetje aanwezig was wat uh, onderdrukkend was en wat mensen niet toestond om, uh, om helemaal vrijgemening te uiten, bijvoorbeeld uh, op straat. Nederland was toen ook nog een, een heel ander land dan het nu uh, is. Ja, ik denk ook mede door het optreden van uh, Robert Jasper Goortveld, die daar een, een, uh, een, een baanbrekende rol heeft gespeeld. Roel van Duin, je zei net, ik ontmoette hem... doordat hij een bericht had achtergelaten op mijn voordeur. Ja, hij had met een krijtje een glotappeltje op mijn voordeur geschilderd... en een briefje door de brievenbus naar binnen geduwd. Ik woonde eigenlijk vlakbij hem in de Karthuizenstraat in de Jordaan... en hij woonde in de Anjeliersstraat. En ik vond het uh, heel wat om van zo'n groot man, want zo beschouwde ik hem een briefje te krijgen. En ik ben dus ook meteen naar hem toegewandeld. Ja. Zou je hem en, kunnen beschrijven? Ja. Zoals en dat hij was. was het begin van een, van een vruchtbare samenwerking. Ja, ja, maar eerst even, dat, eerst even dat grotappeltje. Want ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten wat een grotappeltje nee, is. Nee, dat grotappeltje was het teken van Amsterdam Magisch Centrum. Het was een, een, een, een omtrek van een appeltje met een stip in het midden. En die stip in het midden, dat was volgens hem het lievertje. En de omtrek van die ampel, appel, dat waren de, de, was de grachtengordel. En uh, ja, wat hij met glot bedoelde, dat was, uh, denk ik, de, de consumptiemaatschappij. Uh, uh, het idee dat uh, uh, consumeren, en nog meer consumeren, dat dat het allerhoogste is wat je kan uh, beleven in de wereld... En daar dreef hij dus de spot uh, mee en uh, daar waarschuwde hij dus voor. En dat is uh, profetisch van hem geweest, want uh, ja, uh, het consumeren is eigenlijk de hoogste vorm van uh, verslaving uh, geworden inderdaad. Maar wat, wat, wat Michal, waar we ook benieuwd naar zijn, als je hem nou voor het eerst ontmoet, hè, je zegt het was voor mij een held... Uh, ja. Hoe zag hij eruit? Wat voor indruk. Ja, dan zie je. je ja, hij, als ja ik kende erbij. hem tot nu toe alleen van zijn uh, optredens in de nacht. Uh, Zaterdagavond in het holst van de nacht, uh, tegen 12 uur, dan stond hij eerst uh, daar in de buurt van uh, Café Hoppen bij het ja, de wijde Daar stond hij dan klaar uh, samen met zijn vriendinmeester, tante Nettie... En hij was dan uh, verkleed als een, uh, een Afrikaanse medicijnman. En uh, ja, dat was uh, toen nog veel meer dan nu. Het was een, uh, ja, een, een volkomen absurdistische, raadselachtige verschijning. En het wekte spanning op. En uh, die ontladen zich dan... Uh, een paar minuten later, als hij bij het, be, het liefde begon te, te orakelen. over. Um, ja, over hoe de wereld eruit zag en er zou moeten zijn. En als hij begon over. Uh, ugge, ugge, dat begrijp je, op zondag dan rookt hij zijn pijpje. En. Uh, uh, zijn. Um, ugge, ugge zong tegen de verslaafde roker. Zullen we even uh, naar de. Zullen we even naar de magier zelf gaan uh, luisteren. Het geugen. Ugge, ja. Ugge. Yeah. Om te beginnen dus, zullen we moeten begrijpen dat het roken een rituele dwanghandeling is. Het rokertje komt immers uit de grond, uit de moeder aarde. Het wordt gedroogd, gefermenteerd en verwerkt tot het lichaam dat het sigaretje is. Het vuur komt erbij, het heilige vuur. De rook, de ziel van het lichaam stijgt omhoog. Dit is het meest geëikte offer wat de mens maar kan brengen. Willen we dit bestrijden, dan zullen we het masala moeten pakken, hysterie. We zullen de anti-rokershoest moeten hoesten. uge, ugh, ugh, ugh. Ja, um, ik denk dat mensen die nog nooit van Robert Jasper Grootveld gehoord hebben... geen idee hebben wat hier gebeurt eigenlijk, Roel van Duin. Ja, ja dat, dit gebeurde dus elke zaterdagavond om twaalf uur... als een rituele gebeurtenis. Uh, er kwam een vuurtje bij te passen. Hij liep rondjes uh, rond het, dat lievertje. Hij orakelde, uh, vormde zich een kring van mensen... En na verloop van tijd, na een kwartiertje... dan kwam de politie. En die begon zenuwachtig te roepen van... Uh, dit is de laatste waarschuwing. Dit moet afgelopen zijn. En uh, ja, daar reageerde hij dan niet op. Of, of, of hij probeerde alleen maar in een vriendelijk gesprek te komen... met zo'n politieman. Maar dan... Uh, uh, ja, een, een kwartier later zat hij dan meestal op... Uh, bureau single uh, gevangen. En... Uh, niet alleen hij, ook sommige omstanders die kregen dan uh, rakenklappen. En ja, dat, dat wekte dus uh, verbazing op. En vooral toen uh, Robert Jasper zich dus met, uh, met Provo, met ons, uh, uh, verbond. Toen kreeg het steeds meer de vorm van een, uh, een escalerend, werkelijk terugkerend uh, conflict. Ja, en niet voor niks bij het lievertje ook, hè? Dat stond en niet verdiend, het liefertje. Want het liefertje was uh, geschonken aan Amsterdam door uh, de American Tobacco uh, Company. Een, een, een sigarettenfabriek dus. En uh, ja, daarom had hij dat dus, Robert Jacques dat uitgekozen, als een symbool van uh, het jongetje dat met sigaretten opgroeit. En de verslaafde consument van morgen. Ja, uh, uit beeld. Hij rookte zelf wel, hè? Robert Jasper, ja, die, uh, die, die, die rookte. Was demonstratief, ah, als was een het... soort uh, exhibitie, zei hij zelf. <lacht> exhibitie, Pitsi Pitsi, noemde hij dat. <lacht> als, en, als, als... Um, ja, dat, dat versterkte het. Het, uh, ja, het paradoxale karakter van zijn optreden. Want hij getuigde dus zelf van de verslaving. die hij uh, die, die bestreed. Had hij niet En ook nog een... paradoxaler. Zijn vriendin was een dochter van um, een, een grote sigarettenfabrikant. En die onderhield en, hem toch? En die, en die uh, ja inderdaad. <lacht> hij leefde van die het groot kapitaal van die de sigaretten. geld en dus indirect ook aan Robert Jasper. Het wist die man zelf niet en het trok zich rot op een dag toen hij uh, ontdekte dat zijn dochter uh, een uh, verhouding onderhield met de inmiddels beroemde anti-rockmagier Robert zasper -Gortveld. Goed. En toen was het ook afgelopen met... met oh, dat hielp meteen? Ja, ja. O, oh, het was geld werd ingetrokken? Ja, ja. Juist, kijk, dat helpt. Goed, uh, laten we eens naar het verleden van deze magieren gaan. Kind van een meubelmaker die ook nog eens anarchist was. Uh, Erik Duivenvoorde, vertel eens. Hoe, hoe moeten we? Geen nee, makkelijke jeugd, geloof ik op. Geen makkelijke jeugd. Echt een Amsterdamse jongen. Is zeg maar lagere middenklasse. Uh, Amsterdam-West opgegroeid. Uh, hongerwinter meegemaakt. Natuurlijk dus had een hele bepalende ervaring uh, voor, uh, voor, die, voor die leeftijdsgroep. En na de oorlog uh, in de jaren 50 in Amsterdam uh, geprobeerd er het beste van te maken. Hij, was, uh, hij, hij had een soort, ik denk dat een soort informatiestoornis. In ieder geval spoorde het niet helemaal op school. Dus hij werd daar op de achterste bank gezet. En um, in, informaties? Nou ja, dat heeft natuurlijk nou, ook te maken met, met, dyslectisch zijn, met zijn... dyslectisch. Dyslectisch. Nee, dyslectisch Ik denk dat het iets afwend. Er zijn tegenwoordig, kun je daar hele boeken over volschrijven. Dat, toen, deed, dat deed men juist. toen nog niet. En, en dat heeft hem dus op de achterste bank in de klas gezet. Eh, waardoor hij dus nauwelijks enige middelbare schoolopleiding heeft gehad. Of zeg maar geen, hij had het zevende leerjaar vroeger, dat heeft hij dan gedaan. En toen hij van school kwam, eh, dertien baantjes, twaalf baantjes, dertien ongelukken. Glazenwasser, allemaal dat soort uh, baanjuizen. Hij heeft gevaren op de, op, de, op, de, op de oceanen naar Afrika. Totdat hij in Amsterdam uh, in contact kwam. Nou ja, hij was ook uh, openlijk uh, travestiet. Hij had lichtelijk homoseksuele neigingen. Dus hij heeft ook uh, affaires gehad met Jan en alle mannen in die tijd. Ja, Wim ja, ja. Zonneveld, Zon Gerard Reven. Uh, hij, hij, liep, hij stond uh, Roel zei net dat hij bij het liefertje stond als een Afrikaanse medicijndokter. Maar hij stond daar ook half als, als vrouw verkleed. Met charatels aan. En, uh, dus uh, het was een, er kwam van alles in hem samen. En een bepalend moment in zijn leven is wel geweest. Zeg maar begin jaren zestig toen hij van die reizen terugkwam uit Afrika. Toen hij contact heeft gekregen met uh, Jan Vrijman. Jan Vrijman was van een oudere generatie. Jan Vrijman moet je echt ook beschouwen... als een van de grote voortrekkers in Amsterdam. Ja, van, uh, van, uh, van, journalist. Uh, ja, uh, van Haagse uh, Post. Uh, Filmer. Uh, Filmer. Um, hij had toen nog niet... Hij had toen al bijvoorbeeld... Vrijman had al een hele controversiële te televisieuitzending gemaakt... over Koninginnedag in 1957... die als eerste uitzending verboden is in Nederland. Ja. Um, en dat was een generatie. Um, en, en, en Vrijman, die was ook zeg maar de, de kopman van een generatie. Die, van jongens als uh, Kampert, uh, Moelisch. die allemaal net uh, een aantal jaren jonger waren. En Vrijman was zeg maar een de, de, de, de bepalende figuur in die cirkel. Um, Jasper Groot, dat was weer wat jonger dan, dan hen. En, en, en Vrijman zag wel wat in hem. Wat, dat weten we niet precies, want Jan Vrijman is alweer een jaar of twintig dood. Dat heb ik hem niet, je hebt hem niet kunnen vragen. Ik heb hem niet nee. kunnen vragen, maar uit alle uh, nage, uh, nagelezen columns uit het parool... spreekt er wel enorme bewondering uit, zonder dat je nou precies weet wat die bewondering nou was. Nou ja, zo'n zin van in den beginnen was Robert Jasper Grootveld... heeft ook mij wel aan het denken gezet van... ja, uh, hoe, hoe, hoe ver moet je bewondering voor iemand gaan om zoiets over iemand te zeggen? En dat heeft me heel vaak heel erg getroffen bij mensen. Dat, dat als je het over Robert Jasper Grootveld hebt, dat er een... Ja, een soort, uh, soort heilige vereer, vereering plaatsvindt. Hè? Remco Kampert heeft zich op die manier over hem uitgelaten. Freek de Jonge die heeft gezegd... van de 20e eeuw zou daar heel anders hebben uitgezien... als we Robert Jasper Grootveld niet... Uh, in de 20e eeuw in Nederland mag ik hopen. Of in Amsterdam. Er ja, heeft ook een pakfiets ja. ondernomen al in die uh, vroege tijd. Dat was een van zijn uh, doorbraakpogingen... Uh, ...om ja, aan de ene kant om beroemd te worden... ...aan de andere kant iets te demonstreren van zijn ideaal van uh, ja, de vrije fietser. Het, het fietsen heeft ook altijd een grote rol gespeeld. Uh, toen wij het witte fietsenplan waren waar, uh, aan het ontwerpen waren... ...toen sprong hij er ontzettend enthousiast op in... Uh, ...met de kreet van een uh, fiets is iets, maar bijna niets. En... Uh, nou, het witte fietsenplan die is een idee fiets, van Jasper Grootveld. Het is altijd dan al een, een, een, een oerrol in zijn. Uh, uh, wacht ideeën. even, ik, ik hoor hier uh, Erik te zeggen: Het witte fietsenplan is uiteindelijk is een idee van Grootveld. Klopt uh, het, dat? Het is het concept, nou, het, dat nou, wit, uh, je had ja, het witte bedjesplan. Robert Jasper uh, heeft het uh, uitgewerkt. Ja. Maar Robert Jasper, die, ja, die, was, die was wel uh, de man die steeds droomde over fietsen. Goed. Er is dus een moment dat hij op de bakfiets naar Parijs gaat. Ik geloof dat hij zelf in een interview in de Groene Amsterdammer later daarover vertelt... dat hij dan uh, ergens een, een, een veld met eretekens met kruizen van, een, van, van soldaten ziet. En, en daar vlakbij is een uienveld en dan maakt een hasjeetje voor zichzelf. Wordt ziek en uh, gaat hallucinaties krijgen en denkt ik wil beroemd worden. Dat is zo'n moment. Er is een ander moment, daar refereerde jij uh, wellicht, ja. wilde jij aan refereren, Erik is Dat moment met Jan Vrijman, als hij naar de de Palingboer-mensen wordt gestuurd. Ja, hij wordt, uh, als, als hulpjournalist. Ja. Wat gebeurt er dan wat belangrijk is in het leven van Grootveld... als die die Palingboer mensen ja, is, hij die lauwe Palingboer-mensen Ja, hij moet tegelijkertijd onderzoek doen naar lauwe Palingboer... en naar uh, Marinus van der Lubbe. en Hij wordt als een soort researcher erop uitgestuurd. Want Jan Vrijman schrijft in die tijd lange artikelen over deze, historie, over, over deze figuren. Uh, van der Lubbe, dat is de tijd dat uh, uitgezocht wordt... of hij nou uh, bij de communisten... Uh, hulde of met de of met de fascisten werd ge, door de fascisten werd gemanipuleer, eh, gemanipuleerd uh, die publicaties komen dan uit dus dat is weer helemaal in over Van der Lubbe en Eigenlijk is misschien Marinus van der Lubbe nog wel belangrijker dan Paling. Palingboer. Paling Palingboer natuurlijk als een, soort, ja, toch nou, als een soort fake figuur. Leg dat even zo... uit waarom ze allebei wellicht belangrijk zijn. De, de, nou van ja, der Lubbe, de man die de Rijksdag in brand zou hebben gestoken ja, in 1933. Uh, ja, ja. ja. Waarom die belangrijk ja. voor uh, Grootveld? Nou ja, Grootveld was er echt heilig van overtuigd dat hij er door de, de Duitsers uh, in, dat hij gemanipuleerd was. Hè? Dat hij door de Duitsers was ingezet. En de publicaties in die tijd gingen er toch echt van uit dat hij het op eigen houtje had gedaan. En daar was hij het zeer mee oneens. En uh, daar heeft hij bijvoorbeeld ook zijn eigen rooktempel... Hè, dat eigen anti-rooktempel die hij in Amsterdam had in de jaren 1962... dat nog voorafgaat aan de lievertjes. Hij, hij is uiteindelijk in de openbaarheid gekomen in, bij het lievertje, omdat zijn eigen gebouwde rooktempel... Uh, dat hij daar niet meer uh, zijn anti-rookrituelen mo mocht opvoeren. Dus toen is hij bij het lievertje gekomen in 1964. Maar daarvoor had hij dus zijn eigen rooktempel. En die heeft hij in de brand gestoken. Ja, op het gedenk van de Lubbe. Juist, daar zit het lijntje. Ja. ja, daar zit het lijntje. En... Uh, ja. En hoe die over de Palingboer, dat, dat, dat werd toch niet helemaal serieus genomen. Dus uh, hij heeft ook wel gezien, van, maar waarschijnlijk heeft hij ook wel ontdekt dat je... Nou ja, het was een man die heel erg bewust was uh, om, met, om met publiciteit om te gaan. Dat, was, dat had al te maken met die ervaring van ik wil beroemd worden. Dus Dat, was echt een, dat is een belangrijke drijfveer, voor zover dat een drijfveer kan zijn in iemands leven. Maar hij vond dat uh, erg prettig om beroemd te zijn. En hij, wilde ook heel, hij wist ook heel graag goed om met die publiciteit om te gaan. Maar heel even terug naar die lauw de palingboer mensen. Hij zegt er zelf over. En of dat nou waarheid is of, of mythe. Dat kunnen, jij, kunnen jullie misschien beter beoordelen. Uh, ze vragen mij waar geloof jij dan in. En dan zegt hij ik geloof in Sinterklaas. Ja, ja, ja, en dat zou zijn, is dat dan een apocrief verhaal van iemand achteraf? U, ja, u, of? Robert Jassen was bezeten van oer-Hollandse gebeurtenissen. Dus niet alleen de fiets... Maar ook uh, Sinterklaas. Hij wilde de dingen van Nederland, van Amsterdam... die wilde hij uh, centraal plaatsen. En dat heeft hij ook uh, heel erg goed uh, gedaan. Maar uh, uh, nog even over Loerden Palingboer. Loer Palingboer -paling was dus een, een prototype van een sectenleider. En ik denk dat dat hem heel erg heeft uh, aangesproken... in die uh, in, in die Palingboer. Want dat is ook het karakter van Robert Jasper een beetje geweest. Um, iemand had dus gezegd... ja, hij is echt een leidersfiguur. Maar uh, dat was hij in bepaalde opzichten ook helemaal niet. Want hij was helemaal niet erg organisatorisch. En uh, ja, hij had echt geen, uh, geen, geen lange adressenlijst of zo. Dat soort dingen, dat deed hij helemaal niet. Hij, hij deed zijn eigen dingen... En daaromheen trok hij een aantal volgelingen aan. En ja, hij was dus meer een soort van secteman in mijn ogen dan echt een... Een leider die uh, ja, organiseert en die ook wel compromissen maakt als het, als het nodig is. Zo'n type was hij helemaal niet. Hij was absoluut niet iemand van, van compromissen. Hij was gewoon de man van zijn eigen dromen. Zijn eigen systeempje. En uh, ja zijn, zijn, zijn eigen uh, creativiteit. Hij was ook behoorlijk grillig. Hij uh, hij kon ineens uh, verdwijnen. Hij was goed in verdwijnex. Tijdens de, uh, het hoogtepunt van de, uh, de, de Provo-acties uh, uh, in Amsterdam verdween hij ineens uh, uh, naar Sicilië. En hij, hij had ook een andere kant in zijn karakter, dat hij uh, ineens agressief kon worden. Hij heeft bijvoorbeeld een keer bij Simon Vinkenoog de ruiten ingegooid, omdat, hij, omdat Simon Vinkenoog niet uh, uh, genoeg uh, benadrukt hoe belangrijk Harsis was, maar omdat Simon Vinkenoog een profeet van de LSD was. Ja, dat, dat soort optreden is, is natuurlijk niet dat van een leider, maar van, ja. Iemand die ook een beetje in zijn karakter gestoord is. Dat is een andere kant van Robert Jasper die die ook had. Ja, maar dit is niet het gedrag van een lijn, ook een beetje het gedrag van een jongen van de gestampte pot, of niet? Ja, de marihuana was voor hem heilig in die zin dat het een natuurproduct was. Uh, vreemd genoeg was hij uh, tegen tabak, maar voor marihuana. Maar hij was heel erg tegen al die uh, moderne chemische middelen die toen opkwamen. Zoals de cocaïne, en de heroïne en de LSD en dat soort zaken. Dus daar heeft hij ontzettend veel stelling tegen genomen. Hij zag natuurlijk ook in die tijd ook allemaal jongens daarmee gaan experimenteren en, en daaraan ten gronde gaan. Onder andere veel provo's. Dat, uh, dus daar heeft hij ook heel erg voor gewaarschuwd. Uh, het was een waarschuwer. Iemand die waarschuwde voor die tabak op, op het moment dat, dat 99% van de Nederlandse bevolking nog rookte. Hij waarschuwde uh, tegen die consumptiemaatschappij die hij zag aankomen. Uh, hij waarschuwde tegen de, de, de uitingen van de reclame. Hij waarschuwde tegen de, de manier waarop de, de, de media, de kranten zich uh, uh, lieten gebruiken... om allemaal dat soort uh, producten aan de man te brengen. De zijn beroemde roommixers, brom, bromfietsen en televisietoestellen. Hij zag zeg maar, die overvloed die we later natuurlijk over ons heen gekregen, al, eh, eh, al, over, eh, al aankomen. En daar heeft hij gewoon heel erg tegen gewaarschuwd. Roel van Duin zei het net al even. Hij was erg bezig met Sinterklaas. En in alle interviews die je ja. met hem leest... begint hij weer over zijn eerste Sinterklaas-ervaring. Ja. En die Sinterklaas of Klaas... Hè, Klaas, ja. Dat zal een belangrijk... Thema zijn in zijn hele bestaan en in al zijn acties. Ja, hij ja, was natuurlijk ook dol op verkleedpartijtjes en op gedaanteverwisselingen. En ik denk dat dat hem als kind al heel erg heeft aangesproken. Dat, Iemand in zijn omgeving ineens. Uh, uh, een soort van Klaasverschijning was. Op hij al als driejarig de... jongetje, geloof ik, is het al begonnen. Hè, het jaar... ge... Hij was gefascineerd door. Zeg maar, de, de, de, dat, er, dat, dat iemand in de werkelijkheid. dat ze zeiden tegen hem. Van, dat, dat er iemand was die, die Sinterklaas heeft. waar hij achteraf uh, komt van. ja, Sinterklaas bestaat niet. maar hij is er wel. En die spanning tussen die werkelijkheid van iets wat er is en iets wat er niet is. En hoe je daar moet kijken, dat heeft hem in die figuur van Sinterklaas... van hoe kunnen ze nou zeggen dat Sinterklaas niet bestaat... als die man elke jaar komt. En, en, en, en de belofte, jaar... het gaat vooral om de belofte het, van Sinterklaas. Het, het, het gaat... wachten op. Precies, dat, dat, dat, dat heeft hij er uiteindelijk van gemaakt. Dat, die, dat de, de, uh, die, die Klaas figuur... dat heeft ook te maken met hoe hij uh, die met die taal omgaat. Van Klaas komt natuurlijk elke jaar Ja, want dat wordt, daar, dat wordt zijn herkenbare leus. Klaas komt, Klaas hij komt. kalkt ook overal een K op. En, en ja. leg eens uit... hoe Komen we van dat bezighouden met Sinterklaas als personage tot Klaas komt? Uh... Ja, nou ja, goed, dit dat, dat Klaas komt, dat was natuurlijk toch ook een beetje een aankondiging van uh, de nieuwe wereld die uh, moest komen. Tenminste, zo hebben wij Provo's uh, dat opgevat. Uh, het was uh, de behoefte om uh, in een hele nieuwe realiteit te te komen leven... die hij daarmee... Uh, uitdrukte. Um, en het... die Klaas dat was ook een, een eenvoudige... Uh, figuur. Daar die, uh, in mijn ogen heette hij ook... Uh, Klaas en niet Nicolaas of zoiets. Uh. Het, was, het was gewoon... een eenvoudige figuur die niet ten onder ging... in de consumptiezee. Maar iemand die... Uh, zichzelf is. Uh, dus de, de nieuwe spelende mens... Die uh, genoeg heeft aan, aan zichzelf en zijn vrienden en uh, zijn creativiteit. En die niet uh, verdringt in, uh, in de consumptiemaatschappij. Goed, ik, ik wil even een, een moment dat we nog even gaan terugluisteren naar uh, Robert Jasper Grootveld. En hij is dan in uh, aanwezigheid van een andere guru die op dat moment in Nederland is. En daar wordt onder meer ook gesproken over Klaas Komt. Laten we eerst even luisteren voor we verder praten. We gave the name Klaas. Klaus. Klaus, yes. <laughs> and we expected the smell to come with beer. Oh, wordt dit opgenomen? We are in the clouds of misunderstanding. We don't have seen the light yet. We are waiting for the light. I'll be. Because we are waiting for Klaus. And Klaus, when he comes, he suddenly makes everything light. Right. And understandable. Very good. And how do you find it? I'm just looking for something I don't know yet. Very good. Right. Because And this very suddenly your name is connected with another name, the name of the Beatles. The yes. Beatles, they are a big image, an image. Yes, for the use. for the youth. Beautiful. Now they have shifted from lsd to transcendental meditation yes that's what we heard about uh, the papers. yes yes now we i And want to ask the, you even the rolling stones even the rolling stones, rolling stones wonderful, which is yes. another image of the youth how wonderful this is a miracle to, this is a miracle today i read in the papers that archbishop of canterbury yes. has has congratulated Beatles to start this transcendental meditation uh, het is very goed voor your organisatie too. Ja. Dit is geloof ik uit 1966, kan ook 68 zijn. De Mara Hishu Yogi. Die 67. 67 ja, in het die concertgebouw. Doe, je, je weet het precies. Ze doet ja. Nederland aan en ze ontmoeten elkaar. Ja. Erik Duivenvoorde. Ja, vertel. Je eens. weer een dus. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. Hij was steeds gefascineerd door secteleiders. Maar naar mijn idee deed Robert Jasper zich daarmee ook tekort. Want Robert Jasper had eigenlijk een veel wijdere visie... dan mensen ja. zoals... Uh, ja, nu wordt de Marisje de verder in dit gesprek ook wel de les gelezen. Wacht even hoor. Want, Erik weet hoe het uh, afgelopen is, dat gesprek. Uh, uh, vertel uh, uh, eens. Ja? Dat nou ja, omdat dus, hij ook... De, hij zegt van, de, ja, de Marici gaat toch te gemakkelijk om met die LSD bijvoorbeeld... en met die drugs. Dus ja, hij leert hem. Weer. Dus hij, ja. hij gaat, dat gesprek gaat verder en zegt hij van... je moet er toch wat voorzichtiger mee zijn en ik ben daar heel erg tegen... En, dus hij, hij gaat die Maharishi, gaat, daar wordt wel op ingepraat. Want dat is natuurlijk de grote modedruk in die tijd. De Beatles en de Rolling Stones en iedereen is helemaal aan de LSD. En gaat er ook mm. langzaam aan tegen ronden. En Jasper die spreekt hier op de Maharishi in. Opgenomen door Wim de Biet trouwens. Die staat erbij als kluidsman van de VPRO in dat tijd. die tijd. Die, die, die probeert dat nog even recht te zetten. Nu wordt ook wel gezegd dat als je Robert Jasper Grootveld wat in zijn algemene zin beoordeelt. dat hij ook erg beïnvloed was door. of het dan zijn goed gevoel had voor de reclame, dat dus bijvoorbeeld een, een, een term als imago... Ja. dat dat in de reclame ja. al heel veel gebruikt werd... dat hij heel goed keek Precies. hoe het daar ging. Ja, die maar reclame... Ja, die... Hij bouwde zich natuurlijk van zichzelf ook een imago op. Dat deed hij heel, uh, heel bewust. Uh, hij, hij, uh, een van zijn vaste kreten bij het lievertje... was ook altijd publicity, publicity, publicity. En hij wist dat publicity altijd rond images... Opgebouwde beelden van personen draait. En dat dat uh, zowel in de media als in de reclame uh, gebeurde. En dat was, dat was, wat mij betreft, een scherpe analyse van hem. In, ja. dat, in die tijd kwam ook dat boek uit, The Hidden Persuaders van, van, ja. uh, in Amerika, van ja. Vince Packard. Nou, dat was Jasper op het lijf geschreven, zeg maar. Niet dat hij het gelezen heeft, maar. Leg precies, het uit, waarom was het boek belangrijk? Nou, dat voor de eerste keer uh, in, in, zeg maar, de werking van de reclame. Wordt, is onderzocht en, en zeg maar de, de manipu manipulatieve uh, manier waarop daarmee om wordt gegaan. Uh, dat wordt in een, in een bestseller, uh, wordt die, die wordt in het begin jaren 60 vertaald in het Nederlands. En ja, dat was helemaal korrel op Jaspers en Molen. In die zin dat hij, dat nou, zeg ik, hij heeft het nog niet gelezen, maar hij, wist, hij voelde precies aan waar dat, waar dat boek over ging. He, de, de, je moet ook. In het begin jaren 60 werd gewoon de kranten eigenlijk gefinancierd door de tabaksindustrie. De kranten staan vol met reclames voor. Sigaretten. Dat was heel dat gewoon. Was, dat was heel gebruikelijk. Ja, en dat, ja. dat feit alleen al, dat was voor hem eigenlijk uh, ja, iets. Ja, en hij gebruikte eigenlijk de handigheid van de reclame... om een soort anti-consumenten-filosofie uh, en, en wereld ja. te creëren. En hij had ook de veiligheid om er een eigen een jargon van te maken. Want bijvoorbeeld het begrip hidden perseweerder... dat vertaalde hij in het Nederlands met het woord hyperzweteren. <laughs> Dus hij maakte dan een paar fletjes tegen de hyperzweters die die overal aanplakten. En uh, ja, daarmee riep hij dus een, een, prikkelde hij een grote belangstelling voor zijn eigen interpretatie van, uh, van uh, dat soort analyses. Van uh, hoe reclame werkt en uh, wat nu eigenlijk het wezen is van, uh, van de moderne economie. Roel van Duin, um, in, de, in dezelfde tijd is natuurlijk het begin van de Provo-beweging. Op wat voor manier verhoudt Provo zich tot het gedachtegoed van Robert Jasper Grootveld? Ja, nou, P Provo was uh, net zoals uh, Robert Jasper anarchistisch, maar wij waren dat veel politieker dan hij. Uh, Robert Jasper was ludiek. In, in, ja, in hart en nieren. En dat is wat, wat ons ook enorm aansprak. En uh, uh, de, door de combinatie van Robert Jasper Grootveld en Provo ontstond dus een heel nieuwe filosofie van een politiek uh, van vernieuwing van de maatschappij... die uh, tegelijkertijd ook spel is... En, uh, ja, en dat was eigenlijk het succes van Provo. Dat wij niet zoals de oude anarchisten alleen maar hamerden op. Er moet revolutie komen en de arbeidersklasse die zal dat zeker ongetwijfeld doen. En, nee, doordat wij er een spel van maakten en uh, bij het lievertje bijvoorbeeld. Uh, uh, fietsen wet schilderde, uh, krenten uitdeden op, op straat als, als, als, als, als provocatie, als happening. Uh, ontstond er een heel mentaal vernieuwende beweging. Die, uh, ja, naar mijn gevoel, Nederland van, uh, een, echt een, tot een ander land heeft gemaakt, langzamerhand. Ja, ja want de reacties op Proven waren natuurlijk heel heftig. Hè? Want je zegt net dat de reacties krent... waren buitengewoon fel. Degene uh, die Krenten die... uitdeelde om de krenterigheid uh, aan te tonen, studenten Koosje, geloof ja. ik, hè? Die, die is ja. opgepakt en echt behoorlijk uh, te grazen genomen. Terwijl je ja. zou, zou zeggen: Ja, de, van, de, de reacties van de politie en van de justitie waren dus inderdaad. Uh, ongemeen fel. Uh, uh, uh, wij kwamen in de, in de gevangenis terecht. Uh, ja, uh, Maandenlang uh, werden wij uh, opgeborgen. Er werden uh, huiszoekingen gedaan. Uh, Provo 1 werd uh, in beslag genomen. Uh, allerlei andere Provo-blaadjes werden ook in beslag genomen. Dus, uh, en uh, het, niet, het was niet alleen uh, de politie die zo uh, optrad. Er uh, waren ook heel veel mensen die dachten: van ja, dit zijn. Deftige rotjongens die uh, Nederland willen verzieken en de, de, kunnen eigenlijk het beste in een concentratiekamp op de Schelling worden opgesloten. Ja. Ja, jullie waren toch ook deftige rotjongens in zekere zin. Nou, ik was dat, maar <laughs> ja, Robert is... Jasper kan je dat niet <laughs> ja, zeggen dat hij een deftige rotjongen <laughs> ja, was. Ja. Hij was, hij was ja. echt een, een straatjongen. Ja. Ik, ik wil even. Uh, naar de tijd dat wat jullie over elkaar zeggen... jullie verhouding, uh, Roel van Duin en Robert Jasper Grootveld. Robert Jasper Grootveld heeft ooit gezegd of geschreven... hij, Van Duin dus, was geneigd mij in het vakje te plaatsen... van de primitieve schetsfiguur op straat. En ik zag in hem een intellectueel punthoofd. Uh, klopt dat een beetje in die tijd, hoe jullie elkaar toen zagen? Uh, nee, ik had grote bewondering voor hem... Uh... Uh, ik zag wel zijn andere kant. Maar ik had en ik heb nog steeds. Uh, een grote bewondering voor zijn, zijn creativiteit. en. Uh, zijn ludieke magische kracht die hij echt had. Had hij uh, enige belangstelling voor het feit dat jullie van Provo. ook gewoon een politieke. serieuze beweging wilden maken? Ja, dat had hij wel. Dat had hij wel. En uh, het speelde ook een rol dat zijn vader anarchist was geweest. Uh, uh, dus. Uh, ja, hij had er uh, absoluut uh, feeling mee. Het was niet zo dat hij uh, ons op sleeptouw neemde... Uh, omdat hij dacht dat het komt wel goed van pas... een stelletje fans of zo. Uh, nee, zo was het helemaal niet. Hij, hij was wel echt uh, betrokken bij, uh, ja, bij, bij de... de de politieke omwenteling die wij uh, wilden, dat, uh, dat was wel echt bij hem. Maar hij beet zich er niet in vast. Ja. Hij beet zich wel vast in zijn, zijn, zijn eigen scheppingen, zoals hij dat ook bijvoorbeeld later is gaan doen met, met het maken van uh, drijvende, uh, vlotte, vlotte van... Uh, van, uh, van, ...van boomstammen en, uh, en, en bomen die daarop groeiden. Ja. Als, je, als je kijkt naar de, het verloop van de gebeurtenissen... ...en dat je moet beoordelen van enige afstand, Erik Duivenvoorde... Um, ...in het begin zeiden we, wellicht mag Roel van Duin... ...we zullen de vraag Roel dadelijk ook zelf voorleggen... ...de tovenaarsleerling van Robert Jasper Grootveld genoemd worden. Hoe kijk jij daarna als historicus? Wat zijn betekenis is geweest? voor nou, nee, of, of, of nee, of, of Roel Verduin inderdaad de tovenaarsleerling... en een pro voor de tovenaarsleerlingen van het uh, ja, Jasper genoemd precies, mogen Ja, ik heb, uh, dat weet Roel uh, misschien beter. Dat, dat wat Roel net zelf ook zei, zeg maar uh, die, die, die, de, de, de, de, de manier waarop het anarchisme zich ontwikkelde in Nederland... Heeft een, een totaal andere, uh, weg, is een totaal andere weg ingeslagen doordat Roel en Jasper zeg maar, elkaar ontmoet hebben. Roel was echt bezig om te kijken van hoe moet ik met mijn ideeën... Uh, doorgaan is doodgelopen zeg maar, op de bestaande anarchistische stromingen... die al van ver voor de oorlog uh, aanwezig waren. En ik denk dat door die ontmoeting het zeg maar, ja, provo tot grote bloei is, uh, is kunnen komen. Door Juist dat die twee richtingen toch samen zijn gekomen. En daar heeft zeg maar, die ideeënrijkdom en die, die, crea die creatieve inspiratie van Jasper Grootveld heeft daar een enorm belangrijke rol in gespeeld. Hebben jullie hier nog iets aan toe te voegen, meneer Van Duin? Ja, het ja, was wel een soort uh, chemische verbinding die naar alle kanten go goed uitpakte. Uh, Robert Jasper werd er uh, politieker door. En, uh, en, en ik als, als, als anarchistische provo werd er veel uh, ludieker door. Uh, wel is het natuurlijk zo dat er in die tijd ook bijvoorbeeld uh, mensen waren... zoals uh, Constant Nieuwenhuis, de mensen van Cobra die ook al bezig waren met uh, ludieke utopieën. Uh, dus Robert Jasper stond niet helemaal alleen... maar hij heeft wel een heel eigen karakter gehad... een heel eigen soort van uh, creativiteit die, die, uh, die, uh, die, uh, die heel zeldzaam is. Ja. En op een gegeven moment trekt hij zich langzaam terug, Erik wat, wat, Hoe komt dat... Wat, wat is hij teleurgesteld? Heeft hij er genoeg van? Van het nou, doel in Amsterdam? Of wat, wat ge, ja. die, die, die confrontatie tussen Proven en de politie dat liep op een gegeven moment echt uit de hand rond, rond, de, rond de, de, het huwelijk van Beatrix en Klaus in dat tijd, in maart 1966. Even nog Klaus, dat was voor hem geloof ik ook het uh, Klaas. Klaas. Klaus en Klaas, Klaas, Klaas, ja, Klaas ja, ja natuurlijk. Dat, ja. dat was een, dat was een, ik wil niet zeggen een geschenk uit de hemel, maar Jasper wist daar wel weg mee toen Klaus van Amsberg op het toneel kwam in 1965. Alf en een jaar later is, dat, is, is Provo groter geworden. Die, die, die provo onderlinge provocaties nemen toe. En eh, Provo was niet altijd zo ludiek. Dus daar ging ook wel wat, eh, wat, eh, wat, wat provocatie van uit. In die zin eh, eh, dat men dreigde om de aanbouw zijnde ijtunnel op te blazen. Ja, dat, en dat soort dingen, dat groot dat, dat Jasper. Die was daar bang voor. Die was echt bang voor dat geweld. Eroeren eh, eh, is gearresteerd, ook daarom bijvoorbeeld. En andere Provo's, mensen kwamen in de gevangenis. Er was ook een brandstichter in, in Amsterdam, de ja, sfeer. maar dat, dat overschatte Jasper... Hij, Jasper hij of... was, was, was erg vatbaar voor angsten die, die hij uh, waarschijnlijk in zichzelf heeft gehad. Want het is niet zo dat, dat Provo op de een of andere manier ooit uh, gewelddadig is geweest. En ook absoluut niet wilde zijn. Maar de, de sfeer werd grimmiger en gevaarlijker. Ja. of, of hoe moeten Ja, we het is maar dat was toch wel voornamelijk het optreden van de politie. Die, die, die er echt enorm op inhakte en inknuppelde. Maar dat was voor uh, hem reden om zich terug te trekken, Erik? Nou, om te vluchten. vluchten. Hij is vervlucht naar Italië. Ja, zeg maar op maar Je kunt ook zeggen dat hij een soort depressie ha had. Want Robert Jasper was uh, een niet heel erg stabiel iemand. Met alle kwaliteiten die hij had. Hij, hij, uh, hij was gewoon vatbaar voor uh, persoonlijke inzinkingen. Inzingen. Ja. Als we de, de, de, het gesprek, als we langzaam zeker het gaan rondmaken. Vlak voor zijn dood, Erik Duivenvoorde... is een presentatie van jouw boek over Robert Jasper Grootveld. En hij zit daar en naast hem staat een lege stoel. En die stoel is niet toevallig leeg. Nee, de klaastoel. De, de, de, de zetel van, zijn, van, de, van de man die komt. Die alles goed maakt. In die zin de, de, klassieke, de klassieke verlosser en de klassieke uh, heilige figuur. Ja. Die die altijd heeft hooggehouden, ja. En die stoel stond er en dan mocht inderdaad ook niemand er in gaan zitten. Er mocht niemand inzitten, nee. Nee. En iedereen die erin ging zitten, die kreeg een snauw. Want zo was hij ook weer. En uh, die moest er ogenblikkelijk. Als uit... we als we tot slot de betekenis van um, Grootveld moeten benoemen, hoe zou je dat doen? Ja, ik. ik um... Ik heb het al een paar keer pogingen gedaan. Het is, het is fascinerend dat, dat, dat zie je tegenwoordig ook veel minder. De, de, de mensen die, uh, waar ik het gesprek ook mee begon, die op een andere manier tegen de wereld aankijken. Um, en dat je daar ontzettend door geïnspireerd kan raken. Dat het een bepaalde creativiteit in je op kan wekken. En dat je dus, uh, ja, dat je dus niet altijd maar langs uh, uh, uh, uh, rationeel moet in gebaande paden moet denken. en Jasper Grootveld leert om daarnaar te luisteren... en om, om je daartoe te laten inspireren... door mensen die een keertje wat anders zeggen. Dat is een beetje iemand die ja. ons verlos van onze uh, vanzelfsprekendheden. Roel van Duin? Ja, Tot hij kort. was een, uh, een, een meeslepende profeet. Hij was een vernieuwer. Ja, hij wilde beroemd zijn... maar hij is het terecht geworden naar mijn uh, mening... omdat hij uh, inderdaad uh, uh, speldenprikken heeft uitgedeeld... Uh, die, uh, die, uh, ...de mensen zijn uh, bijgebleven. En omdat hij uh, gewaarschuwd heeft tegen het je overgeven aan, aan, aan massaconsumptie... ...aan het opgaan in de massa en het verdwijnen als individu. En uh, die ook een, een nieuw oog heeft geopend voor de waarde van, uh, van, uh, van, van, van de magie... ...van het spel, van de, van de fantasie... Daarom is hij een, uh, een grote figuur geweest van de 20e eeuw. U hoorde Roel van Duin en Erik Duivenvoorde... over Robert Jasper Grootveld. Ja, dat was de ene laatste aflevering van Profeten, Zienes en Genesis van Jos Palme en Michal Citroen. Volgende week de laatste over Jomanda. Ja, volgend uur gaan wij door. Onder meer met de geschiedenis van het sportbroekje. En een documentaire over de half-Nederlandse meesterspion George Blake. Heel graag tot zo.